7 uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. In een woning in Delft is afgelopen nacht een ontploffing geweest. Op beelden is te zien dat de voordeur van het pand is beschadigd. De bewoners van het huis mankeerden niets en zijn ergens anders opgevangen. De omgeving van de getroffen woning is afgezet door de politie en de zaak wordt onderzocht door het team explosieve verkenning. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Het Britse lagerhuis stemt vanavond alsnog over de Brexit-deal van premier May met de Europese Unie. De cruciale stemming werd in december uitgesteld omdat er te weinig steun was voor het akkoord. Dat lijkt niet veranderd. Er is nog altijd veel weerstand tegen de afspraak dat de Britten langer bij de Europese douaneunie blijven... als de grens tussen Ierland en Noord-Ierland niet goed gecontroleerd kan worden. Wat er gebeurt als de deal vanavond wordt weggestemd is onduidelijk. Amerikaanse bedrijven en verzekeraars moeten anticonceptiemiddelen voor vrouwen blijven vergoeden, ook al hebben ze religieuze of morele bezwaren. President Trumps plan om de verplichting af te schaffen is door een rechter in Philadelphia afgekeurd. Volgens de rechter is de kans te groot dat het aantal ongewenste zwangerschappen stijgt als de anticonceptie niet meer wordt vergoed. Trump wil de verplichte vergoeding afschaffen om zijn conservatieve achterban tevreden te stellen. Mensenrechtengroeperingen en zorgmedewerkers zijn fel tegen de afschaffing. Advocaat Meijering zegt dat hij in het verleden met de dood is bedreigd door Willem Holleder. Meijering vertelde bij RTL Late Night dat hij betrouwbare informatie had gekregen. dat Holleder hem iets aan wilde doen, omdat hij de crimineel Dino Sourel vertegenwoordigde. Hoe concreet de bedreiging was, is onduidelijk. Volgens Meijering was er alle reden om Holleder serieus te nemen op dit gebied. Dino Soerel zit een levenslange celstraf uit voor liquidaties... waarbij ook Holleder betrokken zou zijn geweest. Het weer dan, er trekken wolkenvelden over het land. Vooral in de ochtend kan er lokaal een spat regen vallen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. En het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een file op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en knooppunt Muidenberg... 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Het komt door technische problemen... waardoor de spitstrook daar dicht is gebleven. En op de A7 hoorn Zaandam 5 minuten op onthoud tussen Hoorn en Purmerend Noord. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 And be not afraid. For those who believe, I will say. And if you trust me, I will quit you with my love. And if you honger, I will feed you with my word. Spring maar achterop bij mij, achterop, mijn vies. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg.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 Have a piece of toast, watch the evening news Life, oh life, oh life, oh life Do-do-do-do-do Life, oh life, oh life, oh life Do-do-do-do I'm a superstitious girl I'm the worst in the world Never walk under land It's tale, I'll take you up on a dare, anytime, anywhere, name the place, I'll be there, Bungee jumping, I don't care, life, or life, or life. So after all said and done I know I'm not the only one Life indeed can be fun If you really want to Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Hi, oh my. This way. I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 ZFM It's